Middernacht het begin van donderdag 25 oktober. Marjan Koekoek met het NOS-journaal.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 De rest van het partijbestuur in Limburg respecteert het besluit van Offermans. In de Amsterdamse binnenstad heeft de ME voor de voetbalwedstrijd Ajax-Manchester City een aantal charges uitgevoerd. Er werden 35 mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en het verstoren van de openbare orde. Het waren vooral Ajax-aanhangers. Volgens de politie hing er rond de wallen een grimmige sfeer en wilden mensen niet weggaan. Er was ook rond het stadion veel politie op de been. Na afloop van de wedstrijd bleef het rustig. Ajax won de wedstrijd van de Engelse kampioen met 3-1. Doelpuntenmakers waren de Jong, Moisander en Eriksen. Ajax staat nu derde in zijn groep in de Champions League. De stad Groningen heeft bijna een nieuw college. Er is een conceptakkoord gesloten voor een coalitie van vijf partijen... PvdA, VVD, D66, SP en CDA. Alleen de fractieleden moeten er nog mee instemmen. Vorige maand stapten drie van de vijf Groningse wethouders op... na oneenigheid over de aanleg van een dure tramlijn. In het conceptakkoord zou zijn afgesproken dat die tramlijn er niet komt... In Den Helder is een man die onwel werd... met zijn auto een Oosterse toko binnengereden. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend wat hem mankeert. De ravage is groot en er dreigde even instortingsgevaar. Ook voor de woningen naast het pand. Die waren enige tijd ontruimd. Er raakte verder niemand gewond. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt af tot een graad of acht. Morgen overdag ook af en toe regen. En dan wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weijden. Hartelijk welkom bij... Uh... Casa Luna vannacht, bij mij in de studio, PP Heikoop. Het is een jonge, veelbelovende ontwerper, die internationaal ook furoren begint te maken, maar die aan de andere kant ook weer vaak pech heeft, heb ik gelezen. Dat hoort u zo meteen misschien. We hebben hem uitgenodigd in het kader van de Dutch Design Week, die in volle hevigheid in Eindhoven woedt. Hij heeft zijn nichtje meegenomen, en dat heeft van alles te maken met een project in India. Daarover hoort u straks meer, na de muziek, maar we gaan eerst maar eens even dat kaderschets, die Dutch Design Week in Eindhoven. Welkom, uh, Pepe. Als ik Jij komt uit Eindhoven net, hè? Ik kom, uh, ik kom regelrecht uit Eindhoven, ja. ja. Maar goed, als ik nu naar Eindhoven ga, wat zie ik dan van die Design Week als op straat? Ah, uh, op straat zie je vooral heel veel banners hangen. En overal uh, uh -huh. proberen ze de weg te wijzen naar allerlei exposities die er uh, gaande zijn. Ja. Uh, je hebt natuurlijk altijd de hoofdwerk, dat is de, de afstudeershow op de Design Academy zelf... Er staan dus gewoon allemaal... Uh, alle, jongen, ja, ontwerp, alle jongen, net afgestudeerden. Maar staan, die, staan er spullen of staan daar mensen? Of allebei? Allebei, okay, allebei. Ja? allebei. En dat is het ja, leuke, ik ben er nooit geweest. Het he? leuke daarvan is dat die mensen allemaal uitleggen wat ze dan precies gemaakt hebben. Oh, dat, oh die staan bij hun eigen producten? Ja, oh, ja dat leuk. gaat ja. niet alleen om, uh, om het ding wat je maakt, maar vooral ook het verhaal erachter. Ja. En dat, uh, dat, is, dat is vooral leuk om te horen. Ja, en uh, staan ze allemaal naast elkaar? Zijn die allemaal leuk met elkaar, die mensen? Of zijn het eigenlijk een co concurrenten? Uh, conculega's. Uh, conculega's, Con oké, okay, ja, dat is een mooi woord. En, want hoe, uh, hoe sta jij... En wat voor mensen komen daar dan op af? Moet je daar een kaartje voor kopen? Uh, voor die AFSTIDER-show moet je een kaartje kopen. Yeah? Maar voor de rest eromheen zijn, uh, zijn heel veel op eigen initiatief... zijn daar uh, groepjes en collectieven die, die zich daar presenteren. Ja. Ik raad even door dan haal ik even de kurk van de... Fles, Laat even door, <laughs> ja. ja. Uh, uh, allemaal groepjes die zich daar presenteren. Uh, zelf staan we met een groepje onder de noemer Beesten in Amsterdam. Uh, ja. En uh, uh, daarnaast allerlei, ja, allerlei jonge, jonge en, uh, en, en ook wat gevestigde namen. Ja. En, uh, en jij zei, ik sta bij Beesten in Amsterdam. Is dat een aparte gebouw? Of? Nou, wij, wij presenteren ons in het pompgebouw op Strijp T. pompgebouw van Philips? Pompgebouw. Ja, het is een waterzuiveringsgebouw oh, okay. ik... uh, uh, geweest. Niet meer en uh, niet meer in gebruik. Ja. Maar um, ja, er zijn op allerlei locaties. Ik geloof dat er wel iets van 60 locaties zijn waar, ja. je, uh, waar je terecht kan. Ja, nou ja, als mensen zeggen, we willen zouden een beeld willen hebben van hoe uh, PP zich uh, daar uh, ja, ophoudt in dat, dat gebouw. Er staat een filmpje. Op onze Facebook-site. Dan krijgen ze toch een ja. beetje een aardig idee. En uh, trouwens, uh, nu ik toch bezig ben met de huishoudelijke mededelingen. Een podcast van dit gesprek kunt u vinden op onze eigen website. Casaluna. Ncv.nl. En dan vanaf morgen kunt u het gesprek ook terugluisteren via radio1.nl Ja, Eindhoven, dat is toch uh, de bakenmat van het uh, Dutch Design. Oh, heb vrienden. jij daar ook gestudeerd? Ik heb daar ook op Design Academy gezeten. Ja. Ik ben uh, vier jaar geleden afgestudeerd. Mm -hmm. En sindsdien uh, naar Amsterdam gegaan. En in Eindhoven, uh, ja, ik vond, ik vond de school te gek. En we hadden daar... Ik omschrijf het wel eens als een soort van smurf, smurfendorp binnen binnen, binnen binnen de stad zelf. Met elkaar onze eigen feestjes en onze eigen dingen die we allemaal gingen doen. Het bleef heel los van de rest van de stad, begrijp ik? Ja, ja voor mij in ieder geval wel. Dus wat jou betreft had het beter op een andere plek kunnen zijn in die school? Ja, ja, ik ben echt naar Eindhoven toegegaan voor, voor, de, voor de academie. Ja. Ja. Waarom is die eh, academie daar eigenlijk? Waarom... Eh... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Ik heb dat was de reden. Ik heb wel eens gehoord dat, ze hem naar, naar, dat er plannen waren om hem naar Rotterdam te verhuizen Of weet ik veel wat. Maar uh, volgens mij... Uh, dus misschien is het iets te maken met het TU? In, uh, is er ook een technische... Nee, nee. Ik zou het je hebt nee, je, je, je nooit afgevraagd. Nee, nee, nee, van, nee, waarom nee. is nou speciaal nee, die opleiding nee, in Eindhoven nee, nee, wat, ik, wat ik wel denk dat goed is, is uh, zodra je daar in, in Eindhoven zit... En je daarop gefocust bent, dat er ook niet al te veel andere afleiding nee. daar is. Wat, uh, want, wat in Amsterdam bijvoorbeeld, dat zou zijn, denk ik. Ja, je wordt niet afgeleid. Er is niet verder niet zo heel veel te doen in de nee, stad. Ja, dus nee, je ja. bent gewoon. En het is het inderdaad? Want uh, volgens uh, de New York Times, die heeft gezegd in 2003 dat het de beste design academy in de wereld was. Ja. Dus zou dat kunnen? Ja, dat zou best kunnen. Ik, wat is er zo goed aan, aan die, ik aan die vond het, opleiding? Ik, ik, vond het, ik vond het echt een, een, een, een, hele, een, een hele ontdekkingsreis, die school. Ja? Dat je, je komt er binnen en je denkt, oh ik ga dingen maken. En later merk je dat het echt een reis met jezelf is. Waarom je in godsnaam alles wil maken wat je, wat je zou willen maken. Dat je keuzes, keuzes leert maken. Blijf je wel een beetje in de buurt van de microfoon? Ja. Oké. Okay. <laughs> keuzes, keuzes leert maken op... Um, die, die, die, die, nou ja, voordat ik naar de academie ging, vond ik iets mooi of niet mooi. En dat, en dat was het. En, en, en nu weet je, ja, je, je beweegreden begin je, begin je te, te onderzoeken en, ja. te, en, te, en, te, en te herleiden. Want toen je erheen ging, waarom wilde je erheen? Want daar zat natuurlijk al toch Er ging je iets aan vooraf. Um... Nou, toen ik op de middelbare school zat, toen, toen uh, ging ik een uh, werkstuk maken. Dat ging over, uh, ging over natuurkunde. Toen heb ik, een, uh, heb ik gevraagd aan mijn docent of ik niet een, een, een modelbrug mocht bouwen... Met, met om krachten te berekenen. Maar ik wou vooral eigenlijk dat, dat, dat, uh, dat, uh, dat model bouwen. Daar vond ik het allerleukste eraan. Ja? Ja. Dus het hele essay heb ik uh, ook niet hoeven schrijven. En daar begon eigenlijk voor het eerst dat ik met stukjes hout en, en lijm... Uh, de weer was, toen heb ik die zomer daarna meteen een soldeerpistool gekocht. En ik de hele zomer mm. miniatuurtjes gaan maken van, van stoeltjes, tafeltjes. Mm. En daarna bij de um, Rietveld Academie toelating uh, gedaan. En die zeiden tegen mij, Heb je wel eens gehoord van Eindhoven? Want volgens mij, je zit zo in een taartpunt yeah. met al je, al je meubeltjes. Hier zo. Uh, de Rietveld Academie moet je ook uh, kleien en dansen en uh, fotograferen. Je had eigenlijk al heel snel je. je, je... Ja, een niche is misschien niet, niet een goed woord... maar uh, het, het, het, het veld gevonden waar je later ook goed in zou worden... of wilde worden. Of ja, ik ben je dacht, al, altijd, het. altijd bezig geweest met stoeltjes stoelen. maken. Ja. ja, je hebt ook eens een keer gezegd... stond boven een interview... ik ben een lampen- en stoelenman. Ja, ja, ja. <laughs> ja, lampen en ik stoelen. Ik kan wel goed dat klinken. Is, ja, dat is... Uh, ja, ja. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Ja. Um, ik, ik, heb, ik heb stoelen altijd uh, iets heel interessants gevonden, ook, ook vanwege alle krachten en dingen die daarbij komen kijken. Daar, daar komt het, het technische deel komt, komt ook flink, uh, flink aan de orde. Ja. En, um maar goed, dus toen dacht je, dat, dat, dat is iets. En toen, Je doet ook, ook toelatingsexamen, neem ik aan, voor zo'n ja. design academy. Ja. Maar goed, daar ben, ben je toegelaten met zo'n gesoldeerd stoeltje? Nee, met een portfolio. Ik, ik uh, heb ze opgebeld van, goh, wat moet ik doen als ik, als ik bij jullie toegelaten word? Zei ze zeiden, nou moet je een portfolio maken? Toen zei ik, wat, wat bedoel je daarmee? Wat is dat? Oh. Zei ze zeiden, nou maak maar twintig, twintig werken waarvan je denkt dat je, waar je trots op bent... en vertel ons waarom je hebt gemaakt wat je uh. hebt gemaakt... En toen begon dat nadenken over waarom ja. je in godsnaam doet wat je doet. Ja. Ja. En toen begon dat zelfonderzoek, wat je net zei. Maar daarbij word je dus geleid door goede leraren, neem ik aan. Ja. Wie zitten daar? Zaten uh, daar in jouw tijd? Wie? Uh, ik, uh, in mijn eerste jaar heb ik de les gehad van Jurgen Bij en bert Ja. En Daar ben ik later en... ook uh, mijn stages gaan doen. Mm -hmm. uh, dat zijn bekende namen. Ja, ja, ik heb later ook les gehad van uh, Wickie Sommers. Ja, wat ik heel fijn vond, was dat die docenten allemaal maar één dag of twee dagen in de week les geven. En voor de rest gewoon zelf heel actief zijn in het veld. Mm. En precies weten wat er gebeurt. Niet van die ingedutte docenten die al... Uh, jarenlang vijf dagen in de week lesgeven. Ja. Nou ja, net kwamen even wat uh, namen langs. Uh, je hebt natuurlijk meer namen die denk ik ook voor het grote publiek... bekend in de oren klinken. Piet Hein Eek, denk ik. Marcel Wanders, Jurgen Beij die noemde je zelf al. Hella Jongerius. Uh, dat zijn allemaal mensen die, uit Eindhoven, die in Eindhoven zijn opgeleid? Uh, nee, niet iedereen is hmm. in Eindhoven opgeleid. Gelukkig niet. Want dan krijg je ook alleen maar meer van dezelfde... Ja, is er wel een bepaalde je. stijl die daar nog, uh, ik, ja. Kan, ik, je, kan je zien, iemand komt uit Eindhoven? Ja. ja. Oké, okay. en wat is dan het kenmerk? Um, ja, dat, dat, dat, dat is lastig lastige vraag. Is, dat is dan wel weer lastig. Ja, nou ja. Um, maar je, ja, je ziet, tenminste, toen, toen, ik daar, toen ik daar bezig was... hadden wij in de, op, de, op de vijfde verdieping... zaten we met zes klassen bij elkaar en alle kasten... Die, uh, waar je je werkjes in bewaart. Die zijn open en dan loop je de hele dag langs. Dus je wordt ook de hele tijd geprikkeld... door de proefjes die je van elkaar ziet. Ja. En dat, de, of je dat nou wil of niet, dat zie je. En, en dat, je zit gewoon als één grote familie... zit je daar met z'n <tie> allen dingen te maken. Dus je zou kunnen zeggen... er is een bepaalde bepaal, Eindhoven-stijl. Bepaal, bepaalde jus. Bepaalde jus. Bepaalde en, en, jus. En kun je daar nog iets meer over zeggen... wat de kenmerken daarvan zijn? Um, ik zou zeggen dat bij Eindhoven het concept een ver, ver ontwikkeld, uh, ontwikkeld, uh, ontwikkeld ding is. Het, uh, het echt eerst uitspitten waarom je gaat doen wat je gaat doen. Het onderzoek daarachter is, ik denk, nog wel belangrijker... Dan, hm. dan wat je uiteindelijk maakt op oh ja, de academie. Het, dat Dutch design dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen in de jaren negentig. Toch? Ja. Dutch design, dat staat voor... Nou, weet jij waar het voor staat? Ik weet het, ik heb het opgezocht. Nou, zeg maar. Minimalistisch, experimenteel, innovatief, onconventioneel en met gevoel van humor. Ja, dat wou ik nou net allemaal zeggen. Nee, nee herken je het of zeg je nou? Uh, uh, nou ja, het, het, het, het, het die dus zijn, ik ben... Als, als, als, ik, als ik dingen maak, dan krijg ik ook wel vraag, uh, vaak de vraag, wat is, wat is je inspiratie? Dat heb ik nog niet gevraagd hoor. Nee, maar dat zijn, het, zijn, het zijn allemaal van die woorden die je ergens aan aan op wil hangen... voor mij komen, komen dingen... komen dingen doordat ik ergens... ergens mee bezig ben. En daaruit, volgen, daaruit volgt... in het onderzoek... Een, ruik, een balansje in dingen. Daaruit volgt een, een, een volgend ding... wat je weer... Ik, ik verzin niet van tevoren waar ik, waar, waar ik mee bezig ga. Nee. Aan... En de, en de, en de, de, de ja? dingen die je hier aan, aan opplakt... Um, ja... Nou ja, het dit dit heeft iemand ooit verzonnen... dat ja. dat de kenmerken zijn van, ja. uh, van, van Dutch Design. Ja. Maar goed, uh, vind jij ook... het wordt gezegd, Dutch Design is toonaangevend in de wereld. Uh, vind, jij dat, vind jij het ook zo, zo goed? Is ik het vind, nog steeds ik zo vind, goed? Ik, Ja, ik vind het wel goed. Ik ben, uh, ik ben ook wel trots op wat al mijn uh, collega's allemaal maken. En ja. wat we allemaal doen. En, uh, en dat we nadenken over, uh, over meubels. Ja, ik, uh, ik vind het ook wel heel raar dat je zo bezig kan zijn met, met hoe een in godsnaam een volgende stoel eruit moet zien. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat voor heel veel mensen totaal niet, totaal niet belangrijk is. Hoe een stoel eruit ziet. Hoe een stoel eruit ziet. Ja, die maar dan, toch... dan zal het toch wel belangrijk zijn hoe die zit. Ja. ja. Nou, hier staan ook designstoeltjes, hè? Ik zie hier ook twee instoeltjes, ja. Maar ja, daar zitten, zitten we niet in. Zitten die, zitten we niet namelijk, in? Nee. die zitten namelijk niet lekker. Die zitten niet lekker. <laughs> dat is echt design. Nou ja, er is natuurlijk wel een tijd geweest dat die design uh, heel erg op uiterlijk gericht was. En weinig op uh, comfort. Ja. Of niet. Maar dat, is, dat, dat kan het nog steeds zijn. Hoor. Ja. Maar de, de bedoeling is natuurlijk nee, dat het samen gaat. Nee, nou, dat hoeft niet. Dat ja. hoeft niet. Ik, ik maak ook stoelen, uh, sommige stoelen waar je niet op kan zitten. Oh, waar je helemaal niet op kan zitten. Nee. Wat heb je er dan aan? Ja, wat heb je er dan aan? Het is, die stoelen zijn voortgekomen... Uit een, een gedachtegang. Uh, die, die, die, die dienen meer uh, ter, ter prikkeling, ter prikkeling van, van, van, van je geest. Dan, uh, dan een functionele, lekker zittende stoel. Kan je dat dan vergelijken met bijvoorbeeld in de mode? Dat er uh, op de catwalk hele extreme dingen soms te zien zijn. En ja, om te, om, omdat ze ontwerpen willen laten zien van ja, dit. De visie. De, de, dit is, de dit ho is mijn visie. Terwijl die, die wel zelden dus op die manier in, in de winkels terechtkomt. Ja. Zo kan je het daarmee aanreiken. Ja, je, je, je, je geeft er een richting mee aan. Ja. Je zegt voor mij, ik vind dit inspirerend, dit prikkelt mij. Ja, maar dat is en niet dit... de bedoeling dat je die verkoopt, of wel? Uh, dat is niet, in, in, in mijn, nee. niet mijn uitgangspunt. Interesseert je dat niet? Hangt er vanaf of ik, of ik, een, of ik een praktische stoel wil maken. Ja. Of niet. Want dat is dan niet een stoel die waarschijnlijk in, in, in productie kan worden genomen. Nee. nee. Ja, ik had, ik had, ik had uh, zo'n soort stoel gemaakt waar die totaal niet bedoeld was om op te gaan zitten. Wat voor stoel was dat? Dat was mijn blokkenstoel, gemaakt van kinderblokken. En dat was een reactie geweest op een tekening die ik gevonden heb van een artiest uit Los Angeles. En ik heb die, die blokkenstoel gebouwd en hem die foto opgestuurd van die stoel. Zeg, dit gezegd, dit is de stoel die jij getekend hebt. En uh, hij stuurde terug dat hij het dat hij te gek vond en fantastisch. Die stoel heb ik later gepresenteerd. En dat is wel echt een eye catcher geworden. Hmm. Nooit bedoeld als stoel om op te zitten. En daar, daar zijn later ook um, twee partijen geweest... die die in productie zouden willen nemen. Toch wel? Ook al kan het niet ik, Waarvan zitten. ik meteen heb gezegd, goh, dit is niet een stoel gemaakt... om lekker lang op te zitten. Ja, uh, dat geeft niet, daar komen we wel uit. Nou, dat is uiteindelijk nog niet gebeurd. Nee, is niet in productie genomen. Nee. En jij vindt ook dat het eigenlijk niet zou moeten, dan eigenlijk? Nee, die stoel is niet, is niet nee. bedoeld om in productie te nemen. En dat ik, is uh, een object. Ik, ja, absoluut. Mm. Maar jij bent destijds ook bekend geworden, tenminste bij sommige mensen, door de Restless Character. Ja. Spreek ik het goed uit? Mijn uh, rubberen stoel. Een wiebelstoel. Mijn wiebelstoel. De, ja. da, daar kan je wel in zitten. Ja, die is, die is daar wel voor gemaakt. Dat was uh, vlak voor mijn, uh, mijn afstuderen. In afstuderen heb je halverwege heb je een groen lichtpresentatie. Mm -hmm. Waarin je door mag of niet. En uh, ik heb een week voor de groen lichtpresentatie uh, allebei mijn afstudeerprojecten stopgezet. Omdat ik niet blij werd met wat ik aan het doen was. Omdat ik het idee had dat ik mijn afstuderen moest halen. Uh, ik ben gestopt en ben een paar dagen onder de dekens gaan liggen. En ik ben daarna een klein modelletje gaan maken van CT-prikkertjes, uh, aan elkaar gelijmd met daaromheen omheen een aantal lagen latex rubber. heb daarna de, alle stijve verbindingen kapot gedrukt en had een heel klein wiebelig uh, stoeltje gemaakt. En ik bracht dat mee naar school, daar werd ik wel blij van. Maar ik had nog vier dagen om, uh, om mijn presentatie te geven. En die heb ik gepresenteerd. Toen kreeg ik een oranje licht. Wat betekende dat ik nog een keer terug moest komen. Om in godsnaam de techniek uit te gaan leggen. Hoe ik van plan was dit te doen. Want in vijf centimeter grote op schaal was het hartstikke leuk. Maar hoe ga je dit doen? En ik ben daarmee ook naar de TU geweest. Jongens, hoe gaan we dit technisch oplossen? Nou, die konden me ook niet helpen. In Delft. In Eindhoven. In TU in Eindhoven. Ja, oké. Goed. En. Ik geloof dat hij een, een, een dag of twee voor de eindpresentatie pas uh, helemaal klaar was. En het, uh, en het echt deed. En de, um, die stoel die is gebaseerd op een uh, oud houten stoeltje wat ik had. Waarvan alle verbindingen los waren gaan zitten. En toen ik die kocht, zei die hij voor vijf euro mag je die neem, meenemen. Want die valt binnenkort wel uit elkaar. En die flexibiliteit die hij op had gebouwd door al die, uh, al die losse joints. Die hebben mij geïnspireerd om zoiets te maken, een, een, een beweegbare stoel in alle richtingen. Maar dan vanuit, vanuit, vanuit productie bedacht, dat die kan bewegen. Niet vanwege kapotte verbindingen. Mm -hmm. en, en als je daarop gaat zitten, wat voor gevoel geeft dat dan? Ja, het is dus een hele recht toe, recht aan, stijve stoel. Als je hem ziet, ja. dan, dan zul je denken dat je je rug erop breekt. En dat het totaal niet lekker zal zitten. Zoals menig designstoel. Ja, maar ja. Hij, vormt zich, hij vormt zich naar je... Naar lichaam. Je, lichaam. je kan ook op de achterpootjes wippen, wiebelen. Wat je in de schoolbanken doet. Wat je niet mag. Wat nooit mag. En uh, Ik heb die stoel heel veel gepresenteerd. En heel veel grote, glimlachende gezichten eruit gekregen. Als, men, als mensen het erop hadden gezeten. Van wauw, het, uh, het kan toch. Mm. Ja. Dat was en is die stoel nou bijvoorbeeld wel in productie genomen? Nee, met, met die stoel ben ik ook bij meerdere, meerdere producenten geweest. En niemand durfde zich aan te branden. Hoe, hoe ziet die stoel er over tien jaar uit... als je daar de hele dag op zit te wiebelen? Wie gaat garanderen? He, dus het is, een, het is wel een... een, een, een iedereen vindt het een prachtig idee. Maar dan moeten daar mallen voor gemaakt worden. Hartstikke duur. Ik heb er uiteindelijk zelf heb ik een serie van tien stuks gemaakt. En um, daar is dat bij gebleven. Ja, is dat vaak moeilijk om het van een, een ontwerp naar een, een nou, ik was, ik was echt product verbaasd dat, te krijgen? Ik was echt verbaasd dat ik die stoel in mijn huiskamertje in Eindhoven kon maken. Met mijn Stanley mes en mijn, en mijn, en mijn, en mijn ijzerzaag. En dat grote producenten zeiden, nou, dit kunnen wij niet maken. Ben jij meer, je bent meer een knutselaar Maar dan? ik begrijp nu wel waarom, ja. waarom dat is. Oké. Okay omdat ik helemaal vanuit het handgemaakte werk... en als er iets moeilijk is voor een, voor een computer of een machine... is het om de hand na te boten. Ja, dat snap ik. Want ik denk, jij bent meer iemand die knutselt. Maar dat bedoel ik niet onaardig. Maar dan, dan, dan dat je op een computer een, uh, iets ontwerpt. Want je die, hebt die ook mensen die op, op een computer een school oh, ik ontwerpen. ik kan het niet eens. Nee, maar die mensen, die, die ontwerpers, heb je, die zijn er wel, toch? Tuurlijk, tuurlijk. En dat is maar goed ook. Ja. Maar goed, jij bent gewoon een ander soort. Ik ben, ja, ja alles, alles wat ik doe is met de, met de hand gemaakt. En het liefste gaan daar dagen en dagen in zitten. Ja. En ik hou ervan, als, als, als de ontwerpen die ik maak... Als de, door, door het productieproces... dat dat inherent is dat daar elke keer net iets andere meubels uitkomen. Met ja. een soort van familietjes. Broertjes en zusjes voor elkaar, maar nooit gelijke. Ja. En... Dingen die van de band rollen, die de een naar de ander precies hetzelfde zijn... daar zit voor mij weinig uh, ziel aan. Ja, maar is dat dan uh, een, een probleem om, om dingen ook daadwerkelijk in, in productie te krijgen? Dus je kan natuurlijk wel leuk dingen blijven maken... maar op een gegeven moment wil je natuurlijk ook graag dat je spullen zijn weg vinden. Of zeg je, ja. ik ben gelukkig als er een, iemand komt die veel geld over heeft voor mijn uh, ontwerp... en uh, dat is ook goed. Ja, dan ben ik heel gelukkig. Als er, iemand, als er iemand heel veel geld van mij onthept, dan ben ik heel gebeurt gelukkig. Gebeurt dat wel eens? Tuurlijk. Vertel. Ja, dat gebeurt. Uh, dat zijn natuurlijk de meest, meest extreme stukken. Daar, daar, daar zijn weer mensen voor die daar hartstikke opvallen. Uh, als je vertelt, als je uitlegt waarom je. Zo'n extreem stuk. Dat is een eindproduct van een, een hele weg ernaartoe. En in die weg ernaartoe maak je wel vier, vijf stuks die de finish niet halen. Mm -hmm. Maar je moet wel... Mijn studio is, is die speeltuin waarin je ruimte hebt... om allemaal dat soort dingen toch wel te proberen. Mm. En dan kom je op, op wel bijzondere dingen. Het is echt een onderzoek wat je, wat maar, je doet. Maar, maar dan kopen mensen dit meer als echt een, een kunstwerk ja. bijna. Als, ja, als een zijn, unica. Dat zijn kunstverzamelaars hier. Ja, dat kopen. Die doen dat. Ja. Die kopen dat ook. Die kopen dat ook. Ja. Komen die dan langs bij je? Nee, dat gebeurt meestal via, via als ik op, op beurzen sta. Hmm. Dat ik mensen tegenkom. Want ik, ik zei aan het begin dat je ook wel eens pech hebt. Het is ook wel eens helemaal misgegaan, toch? Ja, nee, dat was uh, zeker zo in het begin. Een van mijn afstudeerprojecten is toen uh, gekocht door de, de Sjaak van Koeweit. Gekocht tussen aanhalingstekens? Gekocht tussen aanhalingstekens, <laughs> want uh, de lieve man heeft nooit betaald. Ja. ja. Dat weet je allemaal niet in het begin. Dan ga je er vanuit. Uh, ja. Dan ben, je, dan, ben je als, dan ben je al zo verbaasd dat iemand je afstudeerwerk wil kopen. Stuur je het op en uh, die rekening die, uh, wordt nooit betaald. Ooit wordt die wraak, ga je wraak nemen op die man. Hey, we gaan zometeen, zo praten we door. Dan komt ook jouw nicht erbij. Ja. Want uh, er zit ook nog een hele, kan, een hele andere kant aan jouw werk. Uh, daar gaan we het over hebben. Jullie hebben samen een project in, uh, in India. Ja. Uh, even muziek. Je, wat je, de ja. Black Keys had je Nee, mee. de Black Keys is het toch niet geworden. Niet? Het is de uh, tallest man on earth geworden. Wat zeg je? De tallest man on earth. Nee, ik, heb, ik, ik begrijp hier dat dat niet lukt. Oh. Omdat het hier iets mis is met jouw apparaat en dat het toch de black keys worden. Oh, de black keys. Nou ja, vooruit dan maar. Hupsakee, black keys. <laughs> Black Keys waren dit. Op uh, verzoek van uh, ja, Pepe Verzoek van uh, Peppe Heikoop. Die is ondertussen bezig papieren vaas in elkaar te vouwen. <laughs> ja, nee, de mensen die, die kijken naar de webcam, die kunnen daar misschien een glimp van opvangen. <laughs> en zijn nicht... In het begin heb ik al gezegd dat. Um, Pepe hier niet alleen is gekomen, zijn nicht Lorien Meuter. Die is, en die zit, zit er nu ook bij. Hartelijk welkom. Dankjewel. Terwijl uh, Pepe de vaas de, de <coughs> fout. Uh, kun jij misschien vertellen hoe jij bij het werk van Pepe betrokken bent geraakt? Um, nou, Pepe is mijn neef, om te beginnen. Ja. Um, jij bent zijn nicht, dat ja, had ik al. Ja, oh ja, sorry. <laughs> uh, ik ben zelf uh, eind 2009 een stichting in India gestart, in Mumbai. Hoe kwam je daar zo bij? Uh, ik heb daar voor Aben Ammo in 2005 een jaar gezeten... Uh -huh. En ik had altijd het gevoel dat ik iets wilde doen, maar ik wist nooit helemaal wat. En dat is dan zo'n gevoel wat dan zo rond blijft zingen. Van de... En opeens, opeens valt dan uh, alles in elkaar. Toen was ik daar in 2008. En toen waren daar straatkinderen uh, waar ik mee speelde veel. Die zaten, die zaten voor het huis. Ja. En toen dacht ik, uh, ik kan ze nu of geld geven, maar ik kan ze ook iets leren. En toen heb ik ze geleerd om tanden te poetsen. Nou, zo van het een kwam het ander. En toen heb ik ze naar een aantal kinderen naar school uh, gestuurd. Hoezo? zoon naar school gestuurd? Ja, want je, je ziet kan, je gewoon het talent. Je ziet het je talent. Wel, maar je kan, die heb je toch met die ouders te maken. Ik, ik nee, dat waren kinderen die, alleen, die okay. alleen op straat zaten. Die alleen op straat wonen, mm -hmm. zonder ouders. Um, nou, lang verhaal kort. Toen ben ik uiteindelijk dacht, ik, ja, dit kan ik veel groter maken. Maar dan moet ik wel gaan samenwerken met een Indiaanse organisatie. Mm -hmm. Heb ik een uh, aantal organisaties op, gewoon op internet gevonden. Ben ik langs gegaan. En bij de derde kwam ik bij een vrouw van 72. En die, uh, uh, die, die uh, hielp 80 meisjes die in de Red Light District woonden. Maar zij ging ermee ophouden. Dus toen dacht ik, ik neem gewoon haar, ik neem haar project over... Ja, nee. Ondertussen is er een vaas gevouwen. Die is om, om, de, om een bestaande vaas. In, in fles. dit geval, fles bedoel ik ja. om een bestaande fles. Gewoon een, een, een spaarfles heen gezet. En Peppe kwam ook nog met twee, uh, kundige, gezellige plastic bloemen. twee gezellige plastic bloemen aan. Dus nu staat er gewoon een fantastische. Ja, zogenaamd papieren. Ja, een geweldig ontwerp. Dat maken ze dus in India. Maar goed, ja. dus dat, dat, dat, dat gebeurt ondertussen. Vertel verder. Toen, ja, dus, toen, ja? Uiteindelijk ben ik dus nu, uh, sinds begin 2010... Uh, heb ik me ontfermd tussen aanleidingstekens over één uh, pavementslam. Dus dat is een uh, gemeenschap die op straat woont in de Red Light District. Een hele gevaarlijke buurt in, uh, in Mumbai. Uh, en mijn doelstelling is om ze binnen tien jaar... van very poor naar middle class te liften, volgens de UNICEF-normen. Um, en dat doe ook op het gebied van healthcare. Dus alle kinderen gaan naar Engelse school. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ze een ah, inkomen kunnen genereren. Want ze ja. kunnen allemaal um, uh, naar school gaan. Maar als ze uiteindelijk geen werk hebben, dan schiet het nog niet op. Ja. Nou, en toen uh, en was toen PP dacht je... ja, ik heb... die, die had net een aantal dingen ontworpen. die heel goed, die niet te ingewikkeld waren. en die goed werden ontvangen ja. op beurzen. En toen opeens viel het kwartje in de. Je... Uh, hey, Pepe, we gaan je werkplaats daar uh, opzetten. Dus en vol, heb... en, maar goed, Pepe, vond je, vond, dacht jij meteen, ja, dit is een goed idee? Nou, ik dacht, dacht het van je, wat oh, moet dat is een, heel, heel, een mij, heel, uh, heel spannend in... idee. Ja. Want ik was uh, mijn, uh, net ingetrokken in mijn studio in Amsterdam. Ja. Die natuurlijk een stuk kleiner was dan wat ik in Eindhoven kreeg voor hetzelfde geld. Dus uh, ik, ik, ik, ik zou er nooit een fabriekje willen beginnen in... In Amsterdam. Weet je, ik wil elke keer ruimte hebben om nieuwe dingen te ah, maken. Ja, daar hadden we het net over, over productie van ontwerpen. Ja. ja, en ik zou wel heel graag een productie dan zelf op willen zetten. Want ik had ook al heel vaak mm -hmm. om de tafel gezeten met labels. En uiteindelijk kan dit niet, kan dat niet, moet dit anders. Mm. Uh, en ik wil het eigenlijk allemaal nog wel graag zelf, uh, zelf bepalen hoe dat dan, hoe dat dan gaat. Uh, nou, wou ik wel graag een, een productie in het buitenland doen. Buitenland uh, ver weg. Maar dan wel op dezelfde leuke manier zoals ik dat in Amsterdam doe. Ja. En niet het idee van, oh, dat is made in China en je wil niet weten waarom en hoe. Dus, um, nou, zo. We hebben elkaar, hebben de handen in elkaar geslagen en gezegd, nou, dat kunnen we zo doen. Ja. En nou. je moet een hele lange adem hebben, kan ik je vertellen. Oh, maar dat en dat geloof ik niet. Maar, in. maar <laughs> dat, dat, dat geloof ik onmiddellijk. Maar het, uh, het is toch kennelijk gelukt om zijn ontwerpen... daar in India te laten maken door mensen. Ja. Nou, met heel veel geduld ja, van ik het overal. Oké, okay. en, en van jou ook? Want hoe lang ja. heeft dit hele project tot nu toe al uh, geduurd? Nou, we zijn nu twee jaar bezig. Twee jaar. Ja, we zijn, ja, en, ja, we zijn twee jaar bezig. En, en, en hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, uh, wat, maakten die mensen al, al iets? Zelf altijd? Nou, ze, waren, ze zijn uh, uh, al generaties lang mandenmakers. Ja? Uh, dus ze kunnen heel goed met, met bamboe en riet werken. Uh, alleen, die, er was geen markt voor hun, uh, voor hun producten. Want dat dus werd het... als oudbollig ervaren. Ja. Nee, je hebt allemaal de, de plastic manden uit China. Die zijn ah, veel sterker, okay. goedkoper. Okay. Ja, ik snap. Het. En ze zitten daar met torenhoge stapels, die manden. En als je niet heel veel anders kan maken dan die manden... dan blijf je die manden maken. Ja. Maar toen en dacht je, de, techni niet de technische kennis die ze hebben... die kan ik misschien gebruiken. Nou, ja. Of niet? Nou, het, het enige ding was... Uh, dat heb ik ook wel met Larim gesproken... ik hou bamboe is niet mijn favoriete materiaal... en vlechten is niet mijn favoriete techniek. Dus dat was een, een kleine, kleine, kleine maar in dit verhaal. Mm -hmm. Dus het was belangrijk dat ik ze nieuwe dingen ging leren. Niet alleen voor mij, omdat ik andere ontwerpen wil maken... maar vooral voor hun, mm -hmm. zodat ze ook naast die bamboemanden... straks van alles anders kunnen maken. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk in yeah. dit project. Als je op de lange termijn iets wil doen... dat je mensen nieuwe dingen leert... Yeah. Maar toen heb, je, toen heb jij ze dus geleerd om jouw ontwerpen te maken. Ja. En hoe zag dat eruit? Daarvoor moet je een keer meekomen naar India om dat <laughs> nou, te zien. Jullie, er is een leuk filmpje... He, op, op jullie website, hoe heet het? Uh, ppheiko.nl. Pp daar staat dat filmpje op. In India? Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ja. mensen die denken, hé hey, dit vind ik toch wel ontzettend interessant, ik zou er iets meer van willen weten, die kunnen via. Je zou, en, ook, en ook via Casaluna Facebook, daar staat het filmpje ook op. Dus dan kunnen ze dat ook op die manier eh, bekijken. En dan krijgen ze daar een iets beter idee van. Daar zien we jou ook in de weer, en we zien jou ja. ook. Ja. Ja, klopt. Want dat moet je met. met een, ik begrijp dus dat het met een engelen geduld eh, die mensen geleerd is omdat ze dat gewoon van natuur, ja. natuur gewoon niet gewend waren. Nou ja, ik kan je voorstellen... Ik, uh, ik heb daar bijvoorbeeld een, een lamp gemaakt met, uh, met een groep jongens... en jongens van 18, 19 jaar... die allemaal uh, één of twee jaar, drie jaar school gehad hebben. Gedropt out zijn nu. Um, en nu aan de vooravond staan of ze, gaan, of ze ook aan de drank gaan... net als hun vader is of niet. Mm. Um, we hebben ervoor gekozen om met hen te werken, om, om hen erbij te kunnen houden. En wat maken ze? Ze maken, een, een, ja, ze maken inmiddels een, een bamboelamp van 824 stokjes in verschillende maten... <lacht> op de juiste volgorde op elkaar geregen. En toen ik met ze ging werken, konden ze nog niet tot tien tellen. <lacht> dus je kan je voorstellen dat dat ja, dag in dag uit... Eh, oefenen, oefenen en proberen... En, dan was er één stokje niet goed. Nu, en de volgende dag lag hij helemaal uit elkaar... terwijl er maar één stukje was wat vervangen moest worden. Ah. Ja, als hij dan nou <laughs> uiteindelijk daar hangt... en hij uh, en, en, had hem opgehangen en hij draait daar in de rond... en je ziet alle schaduw schaduwen op de muur. En uh, iedereen uh, high five, is zo blij. En dat, ja. is, dat is wel echt te gek. Dat zijn wel de dingen waar je het voor doet. Ja. En ik zag ook dat ze lampen maakten met heel mooi dun leer. Ja, dat, dat zijn van de, de leather lampshades. Dat was het ja. eerste project... En we hebben, hebben geprobeerd uh, om te kijken gewoon of, of, of, of het überhaupt daar uh, wat ging worden. En, en dat is uh, supergoed gegaan met het Leren project. Ja, en wat bedoel je supergoed? Dat betekent dat je ze gewoon heel goed verkoopt. Ja, dat. dat, dat uh, nou, ze ja. kunnen ze nu foutloos ja. maken. Ja. En de, de eerste ze... keer dat ze het uitlegden. Uh, ze hebben geen idee van kwaliteit of kwaliteitscontrole. Dus wel wel hadden gezegd, nou, we betalen per stuk. Ja? Dus wat deden ze? Ze gingen zo snel mogelijk allemaal stangen erin... en heel lelijk maken. Want ze ja. zeiden, nee, hij is af, hij is af. Hij is ja. Zo, en op een gegeven moment... Uh, of zij, hebben, zij hadden dus helemaal geen besef van, van kwaliteit. En dat duurt een jaar voordat je ze dat hebt uitgelegd. Hè? Ja, nou, wat, wat, wat de afgelopen keer heel goed uh, had gewerkt, was toen... Uh, want het is nu ook een, een lamp die dertien moeders samen maken. Die maken allemaal een segmentje. En aan het eind van de dag kunnen al die segmentjes bij elkaar gevoegd worden... om samen tot één lamp te komen. En toen heb ik gezegd van... God, het is heel belangrijk dat jullie allemaal al je best doen. Want als er één segmentje niet goed is... dan heb je zoiets als een rotte plek in een appel. Ja. En dat is iets wat ze wel heel goed begrijpen. Ja. Ze gaan natuurlijk wel naar de markt en zoeken de beste appels uit. Ja. En uh, op het moment dat je zegt, deze lamp is... Deze lamp is afgekeurd. Dan denken ze, ja, hoezo? Want uh, ze hebben geen idee. Want zelf hebben ze natuurlijk absoluut geen... Ze, ze slapen in hutjes op straat. En als je vertelt over de appel, dan, dan, dan zit iedereen ja te knikken. En dan zeg ik, we gaan samen met z'n allen een goede appel maken. En dan doet iedereen hartstikke zijn best. En die la die la deze papieren lamp, hè? Papieren vaas, dit, hè? Sorry. sorry. De papieren vaas die jij gevouwen hebt, die, die worden ze ook in India gemaakt? Ja, ja, ja, dat was uh, in de, in de uh, afgelopen keer dat ik er was... Ja, dus met een, met een grote groep zijn we gewoon eigenlijk heel basic stukken, stukken papier gaan vouwen. En iedereen heeft wel ergens een fles of een uh, glazen fles of een wasmiddelfles. Of maakt niet uit wat voor fles je hebt. Ja. Dus je kan hem oprollen waardoor hij groter en kleiner wordt. Um, Ik kan gewoon om iedere fles heen of iedere ja. pot. Iedere fles voor je om tot de vaas. Ja. Gewoon wat, wat, wat, wat, uh, wat, wat een goed, goed project. Nou, uh, ik heb het idee dat de, de, de sociale kant hè, van de ontwerpen, want dat komt hier natuurlijk ook om de hoek kijken. Hè. Absoluut. Uh, dat dat uh, echt iets is voor jullie generatie. Jij bent 28, hè, geloof ik. Ja, zoiets. 28. 28, ja. Uh, is dat zo? Zie je dat ook om je heen? Dat, dat er. Uh, Echt een rekening mee gehouden wordt. dat, dat je die, de producten die je maakt. ook nog. ja, niet alleen maar. Um, uh, wat zal ik zeggen. Dat ze, ook, dat, dat, dat ze ook iets teruggeven. In dit geval, in, in, in dat project in India. van, van, van, van, van jou mm. en je nicht. of dat ze, laten we zeggen. Op duurzaam zijn. Je, ja. he, dat nou, dat je dingen je... hergebruikt. Ik bedoel dat er een, socia een sociale kant aan zit. Je kan natuurlijk op verschillende kanten uitgaan. Ja, nou, dat wat je. wat je. Zei, uh, ik ben vijf dagen in de week daarmee mee bezig met ontwerpen. Ja. En als je de hele dag zit te bedenken... wat je nou weer voor nieuws gaat zitten maken... dan denk je er wel heel goed over na... wat, wat het in godsnaam voor zin heeft om weer iets te gaan zitten maken. En dat, dan, dan, dan zorg je wel dat er een soort van zin in komt. Of een, een, in ieder geval voor jezelf. Ik werk heel graag met, met restmaterialen in, in mijn studio in Amsterdam. En in India is het uh, ook waar we kunnen met rest... Maar de hele sociale kant, en dat maakt het zo interessant eraan. Gewoon maar weer van houten planken, nieuwe stoeltimmeren. Daar heb ik ook niet zoveel mee. Nee, maar volgens mij is dat wel iets wat de laatste jaren... veel meer normaal is geworden om, ja. om, om op die manier te denken. Ja, het recycling recycling. Dus, veel meer mensen zijn ermee bezig. Nou ja, dus Piet is... Heijn Eek is er denk ik mee begonnen met zijn sloophoutkasten. Ja, ja, dat is, dat is, dat is, ja, ik ben heel blij dat ik in deze tijd uh, op ben gegroeid. Want het hele... Ik struin heel graag uh, de straten af naar allerlei gevonden dingen en de markten. Hoe doe je dat? Ja, met een fiets en een <laughs> grote rek voorop. En dan ga ik s'avonds kijken wat de mensen in de straat gooien. En op de vlooienmarkt en op de rommelmarkt en de kringloopwinkels. Ja, ja en ik, ik vind dat te gek om daar iets te vinden wat je niet uh, ergens kan bestellen. Of in je bepaalde maat of je bepaalde kleur. Daar vind ik niks aan. Ja, want jij kwam hier ook binnen met een trui. Ik zei, hij ziet er eigen, zelf gebreid uit. Toen ja. zei jij, ja, die heb ik op het Waterlooplein gekocht. Ja, die had ik voor mijn vriendin gekocht. En die vond hem niet leuk? Nou ja, goed. Dat hij is best leuk. ja, misschien stond hij jou beter. Ja. Ik vind ook dat trui meestal leuker bij mannen staan dan bij vrouwen. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Ja, waarom? Nou, ik denk dat omdat je echt een mooie vlak hebt bij mannen. Waar die trui beter tot zijn recht komt. Ah. Maar goed... Misschien is het onzin, maar dat is mijn, dat is mijn, the, dat is mijn theorie. Um, en, dus jij gaat ook gewoon s'nachts jutten? Nou, niet of meer niet, elke nacht niet. hoor, nee. nee. Nee, ik vind. Uh, ik ga uh, gewoon het grof vuil langs. En, en, je maar ja, als, zodra, zodra ik ergens zakjes aan de kant van de weg zie. Dan, dan gaat mijn oog daar automatisch naartoe. of er nog niet wat tussen zit. En wat doe je daar dan mee? Ja, zo'n trui kan je gewoon regelrecht aantrekken. Maar verder, ja. maar zeg, gebruik, ja, ik gebruik dat mee, je dat? Ik neem dat mee, naar, als, ik, als ik denk dat, dat er wat in zit... neem ik het mee naar mijn atelier. Dit is een soort van uh, asiel voor uh, afgedankte ja. stoelen. en Noem maar op. En de frames daarvan, die, die, die verbouw ik allemaal. En de, van drie oude stoelen maak ik weer een nieuw frame. En daar heb ik een collectie bij bedacht. Een skin Collectie, waarin met restleer met allemaal kleine stukjes... Die overblijven uit de industrie. Na het maken van een normaal product heb je nog 25% over als kleine snippers. En die kleine snippers, die, die, die bekleed, daarmee bekleed ik dat soort verbouwde frames. Wat tot, uh, tot een hele bijzondere serie is gekomen. Maar dat, die, dat, dat idee dat je dus uh, wil werken met afgedankte materiaal. Ja. Is dat ook een, een. is dat langzaam gekomen? Of had je. Dat, een soort bewustwording, weet ik het? Uh, of is van, het geval, ik, ik vind, ik, ben altijd ik, ik, al nee, zo ik vind het, Ja, ik vind het leuk om te jutten en te scharrelen. En, te schorrelen en ja. uh, ergens, iets, ergens iets te vinden op een plek waar, waar andere mensen voorbij lopen. En dat je denkt, dit, is, dit, is, dit, is, dit, is, dit heb ik gewoon hier gevonden in die berg. Dit is tof. Ja. Uh, Sommige ontwerpers die de, zijn dus bezig met het hergebruik van, van materialen. Je hebt ook uh, duurzaamheid. Is het belangrijk? Wordt dat ook op zo'n academie geleerd? Om op die manier te denken? Ja. Nou, de, maar ik denk dat, dat er pakweg tien jaar geleden absoluut nog geen gemeengoed was. Of wel? Of heb ik het ja, niet maar hoor? Toen, ja, toen was ik er nog helemaal niet mee bezig. Nee, nee, nee ging, maar er is toch een ging, tijd, een tijd, die tijd die geweest academie. waarin het de design helemaal niet dat soort aspecten had. Ja, ik heb, me, ik heb me nooit zo daarvoor. In de geschiedenis ge... verdiept. Van de... Voor, nee, ik heb me nooit voor het hele strakke, alles van het strak design. Want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak. Oh, mm -hmm. dat is design. Want dat ziet er mooi strak uit. Dat, ja, voor mij uh, valt, dat, valt dat niet onder de noemer uh, design. Ja. Ik en... weet niet. Dat is voor, dat is voor iedereen anders, anders te, te interpreteren. Natuurlijk. Ik begreep dat er ook de, de, de designers het steeds vaker worden ingeschakeld bij. Uh, problemen dus dit de, probleemoplossend design weet je wat dat betekent probleemoplossend nou, design, design. Ach, eens, dus dat je, dat, je, nou voor... ja, dat je dus design je kan zeggen oké okay, ik ga een, een, een hele mooie vaas maken of een hele mooie stoel uh, of weet je, je gaat iets iets vormgeven maar dat je dus door middel van de vormgeving ook uh, ja, pro problemen oplost dat, dat er dus dingen en passant worden uh, ja B beter worden gemaakt ja. door je design. Dat het design niet alleen maar gaat om een mooie vorm... maar dat het ook gewoon een hele handige functie heeft. Waardoor... Nou, ik geloof niet dat dat helemaal mijn straatje is. Want ik... Nee? Nee, dan ben ik, uh, ben ik wekenlang bezig om een tafel te maken. Uh, dat is, er zijn wel slimmere manieren om een tafel te maken... dan dat je daar wekenlang mee bezig bent natuurlijk. Nee, maar goed, gaat design alleen over uiterlijk? Uh, nee, dat is, ja, dat is maar net, dat is maar net welk, welk, welk pad je wil bewandelen. En dat is ook elke keer als ik een nieuw product... Bedenk, Zit daar, zit daar een, een andere ingang in, een andere reden om dat te gaan doen? Ik heb nu straks, uh, ik doe mee voor een opdracht. Dan ga ik, dat is eigenlijk mijn eerste opdracht in vier jaar tijd. Uh, dan moet ik opeens weer heel, ander, heel andere criteria zijn dan belangrijk. Dat iets uh, makkelijk schoon te houden is. Nou, Daar heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar, en wat moet dat dan worden? Ja, Dat moet een uh, ronde, ronde bank worden met een diameter van zeven meter. Of een, een, een, niet een dier mee. En die moet makkelijk schoon te houden zijn. Ja, ook voor ja. buiten, voor buiten bij een ziekenhuis. Uh, we zijn bijna aan het eind gekomen van dit van eerste drie kwartier van Blijven jullie nog zitten zometeen? Wij blijven, ja, nog even Jij blijven nog even zitten. Oké, okay. nee, dat is namelijk wel belangrijk... want ik wil uh, zometeen met, uh, met luisteraars uh, praten. En ik wil het uh, vooral hebben over dat aspect van dat hergebruik... of dat u aanspreekt. Ik hoorde bijvoorbeeld ook van een repaircafé in Utrecht... waar je dus je spullen naartoe kan brengen om weer op te laten lappen. Misschien heeft u vragen aan uh, PP Heikoop over uh, design... of misschien heeft u vragen... Uh, aan, aan zijn nicht, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Uh, Laurien, uh, ik zou zeggen, bel mij met 0800 1121. U kunt ook twitteren. Hashtag Kazaluna en mail ik dan ook. Kaza.ncv.nl Zometeen uh, mannen die vrouwen haten en om 1 uur ben ik weer terug. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 18. Hendrik Wanger is mede-eigenaar van Millennium. Hij en hoofdredactrice Erika Berger slaan op televisie oorlogsstellen uit... terwijl Michael Blomquist in de gevangenis zijn straf uitzit. Smaat tegen groot industrieel Hans-Erik Wennerström die ooit zijn carrière bij het Wanger-concern begon. Allemaal verdomd interessant. Maar ondertussen ligt het onderzoek naar de moord op Harriet Wanger... weer ouderwets stil. Meneer Zawoski... Gevangene Blomquist hier voor u. Dank. Kom binnen, Blomquist. Mikael ga zitten. We doen eerst even het uh, officiële gedeelte. Dank u, meneer Sarowski. Zo, meneer Blomquist. Op 16 maart heeft u zich hier in Rullakker gemeld. U heeft toen direct een verzoek ingediend tot strafverkorting. Dat klopt, meneer Sarowski. Ik heb, zoals u weet, een aanbeveling geschreven dat uw straftijd verkort zou moeten worden, en ik heb goed nieuws voor u. Uw verzoek is ingewilligd. Oh, dat is echt fantastisch, Peter, of meneer uh, Saroski. of zijn we nou wel door dat officiële gedeelte heen? Van harte, Michael. Dank je, dank je. Ik hoop dat je het hier een beetje vol hebt kunnen halen. Oh ja, nee, zeker. Om eerlijk te zijn, ik moest eerst mijn wonden likken. Het is wel een journalistieke zeepert omwegens gevangenis in te moeten draaien. Maar na een paar dagen heb ik het hier als heerlijk, rustig en, en aangenaam ervaren. Ruudelok, is dan ook meer een instelling voor raddraaiers en alkomobilisten dan voor echte misdadigers. Tot welke categorie reken je mee? Nou, je bent hier in dit bos in goed gezelschap. Vlak bij zee en het zomerverblijf van prinses Astrid oh, van een, België. Een kasteeltje. Ik vind het hier, geloof ik, meer een jeugdherberg... dan een echte gevangenis. En jij bent een goede jeugdherberg, vader. Ja, zeg. Maar het had toch niet veel langer moeten duren... Maar erg prettig dat ik mijn iBook in mijn cel mocht houden. Ik heb bergenwerk kunnen verzetten. En het uh, verplichte schoonmaakwerk was wel te doen? Oh ja, nee, dat was geen enkel probleem. Ik vond het eigenlijk wel lekker af en toe wat lichamelijk werk te verrichten. En een beetje met mijn medegevangenen te praten. Die Arne, die kleine boef met dat grote accountantshart... kon urenlang vertellen over de gaten in het Zweedse belastingssysteem. Erg onderhoudend en... Erg leerzaam. Ja, uh, dat geloof ik graag. En natuurlijk een beetje tv kijken. Trouwens, uh, die wedstrijd IFK-Juttenbord tegen Eurebro. Waanzinnig spannend potje. Mm -hmm. En fitness, er mocht ook wel weer eens... en ik heb leren pokeren. Best een leuk spel. En uh, nog wat gewonnen? Uh, pokerfeest heeft verloren. Elke dag toch zeker 50. uur. Och, nou, dat is weer een paar <laughs> sigaretten binnen. <laughs> Goed te horen dat het je hier is meegevallen, in ieder geval. Wil je nu meteen je spullen gaan inpakken voor je vertrek van morgen, of uh, kan ik je een borrel aanbieden? Oh, die paar onderbroek en vieze sokken kunnen we wel even wachten. Graag een borrel. Mikael! Ben hey je ontsnapt? Nou. Voor vroeg vrijgelaten. Oh, wat een verrassing. Kom hier. Laat me je even omhelzen. <laughs> Ik wilde net gaan eten. Hou me gezelschap. Alsjeblieft. We eten spekpannenkoeken met wat nee, Heerlijk. Maak me gek. Maar vertel eens, jongen. Het was meer een inrichting voor, uh, voor kleingespuis. Kruimel dieven. Oh. Ach, dus je zat niet eens tussen de zware misdadigers. Nee, nee, nee. dat viel maar reuze tegen. Ik was een beetje de vreemde eend in de bijt. En dat ik geen zware jongen was, dat had iedereen snel door. Ik had elke dag schoonmaakdienst. Verder werd er de hele dag televisie gekeken, een beetje gepokerd. Ik heb keihard aan je chronieken kunnen werken. En hier. En met uh, Millennium. Prima, prima. We hebben drie bestuursvergaderingen gehad. Mevrouw Berker en jullie partner Christer Malm waren zo vriendelijk om twee van die vergaderingen hier te houden. En Dirk heeft mij vervangen bij de vergadering in Stockholm. En hoe bevalt het om aandeelhouder van Millennium te zijn? Het is het leukste wat ik in jaren heb gedaan. Ik heb uiteraard naar de financiën gekeken. Dat ziet er goed uit. Ik hoef niet eens zoveel geld te forneren als ik dacht. Het gat tussen de inkomsten en de uitgaven wordt steeds kleiner. Ik begrijp van Erika dat er meer geadverteerd wordt. Ja, het tijd begint inderdaad te keren, maar het kost tijd. In eerste instantie kochten bedrijven van het Wanger... Concern: De advertentieruimte op, maar er zijn nu alweer twee oude adverteerders terug. Hé, hey, dat klinkt goed. Ja, en we zijn ook bezig onder Wennerström's oude vijanden. En neem maar van mij aan, dat is een lange lijst. Heb je iets van Wennerström gehoord? Nee, niet echt, maar we hebben laten uitlekken dat Wennerström de boycott tegen Millennium organiseert. Ah. En dat geeft de schijn dat hij een beetje kleinzielig en schaakzuchtig is. Precies. Een of andere journalist van Doggers Industrie schijnt hem ernaar gevraagd te hebben. En hij kreeg een nogal snauwderig antwoord. <laughs> Wat is er nou eigenlijk tussen jou en Bennestrand? Nee, nee, dat trap ik niet in, Michael. Tegen nieuwjaar krijg je dat door, ja? Michael, je bent terug. Haha, gooder. Ja, ik, ik loop dit een beetje van mijn hernieuwde vrijheid te genieten. Even een ommetje maken. Vind je het goed als ik een stukje meeloop? Natuurlijk. Ah, de zomer is begonnen. Kijk maar eens naar al die boten aan de steigers. Daar, een Patterson-boot. Een, een halbergassie. Ach, als de boten naar buiten komen... dan wordt weer eens goed duidelijk wie de geld heeft en wie niet. Kijk daar, die enorme witte motorkruiser. Wat een opzichtig ding, zeg. Ja, die is wel van Martin Wanger. Hé, huh? hey, dag, Anniefried. Hallo, ben jij er ook weer? Kom binnen. Kom binnen. Ik heb alleen nog geen brokjes voor je kunnen kopen. Zo. Nou... Al het materiaal van Harriet ligt hier bij Henrik. Eh, eens even kijken. Oh ja. Dat fotoalbum. Heel eh, goed, kom schoon. Ja. De laatste foto van Harriet, wat denk jij? Kunnen we daar iets mee? Heb jij zin om nog eens 180 foto's van het ongeluk met die tankauto op de brug te bekijken? Nee, hè? Nee, ik ook niet. Weet je wat, we stoppen ermee. Ga je mee, een rondje lopen. Hé. Hey. Hé. Hey. Wacht even. Wacht even. Misschien hebben jouw kattenogen wel geholpen, Fried. Hier, jonge Hendrik. Broertje Harold, kapotte reling van de brug. Auto's op de brug. Cecilia, dat is Cecilia. Maar er is iets. Er is iets met die foto's, Poes. En ik weet niet wat het is, maar dat er iets is, dat weet ik wel. Kijk jij dan nog eens goed. Wat mis ik nou? Ja? Ha? Michael? Mag ik mag binnenkomen? Cecilia? Cecilia. <laughs> hmm. hmm. Wat goed om je te zien. Hoe heb je het gehad? En, uh... en nog sorry. Sorry? Sorry voor wat? Voor de laatste keer dat ik zo tekeer ging. Ach, joh, dat ben ik toch al lang vergeten. Wil je gin? Lekker. Met iets uh, fruitigs erin... Maar vertel nou, hoe was het in het cachot? <laughs> Prima. Rustig. Ik heb heerlijk kunnen werken. Ik heb alle informatie over de familiekroniek goed op een rijtje kunnen zetten. Hendrik, Harold en Gottfried, de drie broers. Hendrik, de brave baas. Harold zo gestoord als een deur. <laughs> Gottfried, en die leeft niet meer. En dan hebben we nog Isabella, de tang. En haar dochter Harriet, die is verdwenen. En dan die hoe weet het? die ene, die, uh, dat rare wijf. <lacht> Wat is nou? Welk, me. die rode Cecilia Wanger. <lacht> ja, ja, ja, die je doet met die uh, debiele journalist. <lacht> mm. Ik vind het fijn dat je weer terug bent. Mag ik je iets uitleggen zonder dat je me meteen uitlacht? Ik zal niet lachen. Toen ik met je naar bed ging, was dat... Uh nogal impulsief. Ik wilde plezier, verder niks. Ik was alleen maar geil. En ik was echt niet van plan iets langdurigs met je te beginnen. <laughs> maar daarna... Uh, ik bedoel... Ik wil dat je weet dat die weken waarin je mijn uh, occasional lover bent geweest de meest aangename van mijn leven waren. Nou ja. dat nou, dus. Ik vond het ook erg gezellig, Cecilia. Michael, wat ik eigenlijk wil zeggen. Ik heb de hele tijd jou en mezelf voor de gek gehouden. Ik, ik, ik ben nooit zo uh, losbandig geweest op seksueel gebied. Ik ben in totaal met vijf mannen naar bed geweest. De eerste keer op mijn 21ste. Vervolgens kwam mijn man, maar dat bleek een klootzak te zijn. En sindsdien nog een paar keer. Maar met jou... Nee, ik... Ik, ik kan er gewoon geen genoeg van krijgen. Alles is bij jou zo... zo ongedwongen. Cecilia, je nee, nee, niet... Nee, nee, nee, nee, onderbreek me nou niet, anders krijg ik het nooit uit mijn strot. Oké. Okay. Toen jij naar de gevangenis vertrok, voelde ik me zo... zo klote. Je was opeens weg, net alsof je er nooit was geweest. Het was donker hier in je huisje. Het was koud en leeg in mijn bed. Het was opeens wie die 56-jarige oude taart. Cecilia... Ik ben verliefd geworden. Het was niet de bedoeling, maar het overkwam me. Je bent hier maar tijdelijk en op een dag voorgoed verdwenen. Terwijl ik hier de rest van mijn leven blijf zitten. Het spijt me. Nee, jij kunt er ook niks aan doen. Maar ik heb een beslissing genomen. Wat dan? Dat ik hartstikke gek ben als ik nu stop met je te zien... alleen omdat je op een dag weggaat. Dus, ja... Als jij me nog wil, kom eens hier. Hm. Wat is dat? Hallo. Dat zal de poes wel zijn. Oh, jezus. Sorry. Sorry. Wie ben jij? Erika, wat doe jij hier? Wat? Sorry, het spijt me. Ik, ik had moeten kloppen, ik had moeten bellen dat ik aankwam. Sorry, sorry. U hoorde onder andere...